9 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal op de hulporganisaties. De kustwacht en de marine zijn de hele dag bezig geweest... om vluchtelingen van zo'n 40 boten te halen. Aan boord werd zeker één dode vrouw gevonden. Vorige week was het weer te slecht om vanuit Libië naar Europa te varen. Nu het weer is opgeknapt, gaan veel vluchtelingen weer de zee op. Op de wegen naar de Amsterdam Arena staat het verkeer muurvast. Zometeen begint daar het concert van Coldplay. Op de A2 en de A9 hebben mensen hun auto langs de kant gezet en zijn ze gaan lopen, anders komen ze te laat. Ook op andere wegen naar de Arena was het druk. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het immigratieplan van president Obama geblokkeerd. Obama wilde miljoenen illegale immigranten in aanmerking laten komen voor een verblijfsvergunning. Wie vijf jaar in de VS woont en geen strafblad heeft, zou legaal mogen blijven. Maar het Hoge Rechtshof kon het er niet over eens worden. Vier leden stemden voor en vier tegen. Eerder wilden lagere rechters geen uitspraak doen over Obama's plan, tot het Hoge Rechtshof zich erover had gebogen. Na 25 uur hebben de democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hun sit-in over het wapenbeleid beëindigd. Ze wilden een stemming afdwingen over een strengere wapenwetgeving, maar dat is niet gelukt. De Republikeinen zijn in het huis in de meerderheid en zij zijn tegen een strengere wapenwet. Directe aanleiding voor de sit-in was de schietpartij in Orlando. Dat het weer. Vanuit het zuiden trekken enkele buien het land binnen. Er zijn verspreid zware onweersbuien mogelijk... waarbij hagel, veel neerslag en zware windstoten kunnen voorkomen. Later vannacht trekken de buien weg. Het koelt niet verder af dan een graad of twintig. Morgen is het wisselen bewolkt met vooral in het oosten een bui. En het wordt morgen 22 tot 27 graden. Dit was het NOS -journaal. Zin in Zandvoort? Zandvoort? Is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. Ghostly legends here. Lost. Light. Lose direction, ache through the night And all the heads that such a foolish boy Just wait and see Call me crazy In the end for the fall, George. Was hem al. <laughs> Zo krijg je dat als je heel even afgeleid bent. Maar dat uh, komt omdat je tijdens de uitzending ook nog even post ontvangt... Uh, via persoonlijke berichtenbak. Iets wat uh, met een uh, Facebook heet. Ja, en dan moet je dat even tussendoor ook uh, beantwoorden. Canvas Blanco <coughs> is dat. En dat nummer wat je net uh, hebt kunnen beluisteren... dat, uh, dat is een hele uh, grappige. Dat is het nummer The Lost Dutchman Mine. En zij hebben hier ook uh, gespeeld. Een akoestische versie hebben ze hier van dit nummer, uh, geloof ik, ook uh, gespeeld. Jongens, ze komen uit de buurt van Dordrecht. En dat is toch wel even een pittig eentje rijden. Nou, um, dat geldt ook uh, voor... Nou ja, ze komen iets, uh, iets noordelijker. Maar ze, het is wel uh, in de buurt van Rotterdam. Gouda, geloof ik. Daar komen ze vandaan. Daydream Delusion. En dat nummer dat heet Revenge. Dit is Alternative Indie Rock, zoals ze het zelf omschrijven. En ze komen uit uh, Noord-Brabant. Ja, zelfs daar vandaan. En die jongens uh, die, uh, maken uh, uh, toch stevige muziek. Dat hebben we wel gemerkt. Box Rooba heten zij. En uh, ja, uh, waar uh, zijn ze niet op te vinden? Ook op het uh, weer zelfbekende Facebook. Ik zie jullie heel smerig lachen, Marcus. Van dan wat, uh, wat is er uh, zo bijzonder en wat kunnen we. Ja, dat, dat zijn meer IT-grappen. Oh, IT-grappen. Als ja. je een stukje software opduikelt voor iemand waar al vier jaar niet aan geknutseld is, maar wel een hele hoop veranderingen nog in zitten. Ja, ja, ja, ja. ja dan zit je maar bij het, uh, het commit-bericht. Alles wat geüpdate is in vier jaar, bij God mag weten wie. Ja. En dan lever je het af. Ja. Duidelijk. Uh, uh, ja, ik, ik, ik begrijp hem. Ik begrijp hem. Goed, uh, dat zijn uh, van die mensen die, de, die dan een beetje, uh, de IT'ers spreken een iets wat andere taal als uh, de gewone gebruikers. Ja, hè? Dat is, zo is het toch. Hè? Want uh, als uh, de gebruikers uh, soms nog wel eens uh, die zeggen ja. En dan uh, uh, praten die ideeën terug. Ja, maar dan moet je het uh, natuurlijk wel bijhouden, geloof ik. toch zo, Ja, uh, gebruikers zijn alleen maar vervelend, toch? Ja. stukje software zonder gebruikers <laughs> maakt een stuk uh, Destijds bij dat waterleidingbedrijf ben weggegaan. Want ja, uh, alles werd digitaal. Dus uh, straks uh, werk ik ook nog, uh, geloof ik, uh, digitaal. Het enige wat ze nog net niet uh, hier gedaan hebben, is mij hier ook nog digitaal maken. Ja. Ja, zie zit je wat te lachen, maar uh, het zou zomaar kunnen natuurlijk. Maar uh, ik heb trouwens over IT gesproken. Hè? Heb jij van de week een beetje naar het nieuws uh, zitten kijken? Ze verkopen zelfs tegenwoordig brood via het internet. Gewoon een online bakker. Ja, waarom niet? Ja. Of en je moet de er de gewoon, uh, toch gewoon... Ja, toch Ja, ga je dus uh, lekker vanaf... Uh, jij je, je, je, je, je, je wordt wakker en uh, je denkt... Nou, laat ik eens even een brood bestellen. Zo, zo, uh, zo, zo werkt dat dus tegenwoordig. Gewoon op je tablet... Stuur ja. mij een brood. En dan komt er een bakker en die, die, die, die, die, die geeft een hengst op die bel en dan zegt hij: Uw brood, meneer! Het is toch eigenlijk gewoon: wat is er nou? Het zou eh? perfect zijn voor mij. Ja. Het is dus zoals vanmorgen: hè, dat je door weer en wind naar de bakker moet gaan om je brood te halen. Dat is, dat is wat het uh, zou moeten zijn. Niet dat er op een gegeven moment. Beep, beep, beep, nee. beep, beep, beep, beep. <laughs> Hello, Buck. I like to have a white bread. Beep, beep, beep, beep, beep. Zoiets. <laughs> Voor de mensen die dat uh, nog niet weten... dit was Tweaky uit Buck Rogers... Ooit een hele grote televisieserie uh, en een science fiction televisieserie bij Veronica, mensen. Dus uh, dat, uh, dat, uh, dat is een beetje een lange tijd terug. Moet ik ook Marcus verder niet mee vermoeien, want uh, toen was de wereld. Het uh, zeg maar helemaal nee, niks. Nee, dan moet je maar eens gaan, gaan uh, googlen en dan kom je het voorzelf tegen. Tweaky. weet je. Dus, uh, maar goed. Uh, terwijl hij dat aan het doen is, uh, ga ik uh, gewoon weer even verder. Uh, weer stevige muziek, mensen. Penelope, Penelope, moet ik eigenlijk zeggen, Superstar Idol. En waar komen deze vandaan, deze jongens uit Utrecht? Ja, dat is uh, wat uh, Marcel Jongejan vorige week van stilweef zei. Er is wel degelijk een, uh, een pop zien, een rock zien, uh, hoe je het maar zegt, een muziek scene in Utrecht. Hebben we wel met Rotterdam wat. Maar de Utrechters kunnen er ook nog wel wat van. Fruit of the Original Scene in the Black Lodge was het album nummer dat heette Sophia. En uh, Penelope, dat uh, komt uit Amsterdam. Hoewel uh, frontvrouw Vicky van Zijl ook nog banden heeft met het Brabantse land. Dus uh, zo raar is dat dan ook niet. Superstar Idol hoorde je dus daarvoor. Nou, eh, als we dat toch over pittige muziek hebben... dan hebben we het ook over het eindexamenproject van het conservatorium. Destijds, zes jaar terug, gaan we de tijd. Maar het blijft toch altijd heel erg lekker om naar te luisteren. Het is het eh, eindexamenproject van Daan van Putten. En de dame die je hoort is sprake van is... onder de naam Gangsters zijn ze er weer, hoor. That will last is where we go, cause it's what we own. Don't fear the skies black with birds. Screaming my words, get a beating of the deafening dark. And when we return from the top, to descend and to talk, I hold the meaning of the words, A strange Het goede nieuws is dat ze alweer bezig zijn met album nummertje 3. Alaska dus. Uh, en dit kwam van het uh, tweede album. Uh, en dat, uh, dat album dat heette Prospero. En daar is ook deze vanaf uh, gehaald. Want uh, ook deze heeft uh, een, uh, gehaald om een clip uh, te worden op YouTube... Ik heb het over The Profit... wat je ook terug kunt vinden daarvoor. Gangster, dat was het eindexamenproject van Daan van Putten. Tegenwoordig is hij nogal veelvuldig op de... nou ja, wat is het? Coverband-tour. En Frauke van Essen heeft ook nogal wat muzikale projecten... links en rechts lopen. En is ook nog een ja, zangdocente. Dus wat dat er gaat, zitten de, de, de beide dames en heren zeker niet stil. Dus... Uh, het, uh, het gaat uh, de goede kant op. Nou, uh, ik zei al... in vorige uur uh, gaan wij over twee weken... Een, uh, een, een dame begroeten hier in de studio. En zij brengt Nederlandstalige muziek. En aangezien we dan toch nog even een overgang moesten maken... van het zeer stevige werk... naar een tussenvorm met wat ook stevige invloeden... van uh, de Prophets van Alaska... komen we nu bij het uh, wat rustige uh, scenario uit. En dat is dus de dame die over twee weken hier bij ons in de studio gaat uh, komen. En dat is Koosje. En zij heeft uh, ook een, eigenlijk een album afgeleverd. Het zijn uh, korte nummers, maar goed. Wel hele mooie nummers. En dit is er één van. Het is de vijfde die je terug uh, kunt vinden op haar uh, eigenlijk haar eerste album. Het nummer dat heet In Mijn Droom. Droom liep ik vooruit op wat nog moet beginnen. reactie van uh, Corian uh, de Raaf. De man achter uh, States Republic. <coughs> uh, dit is uh, toch wel uh, ook een, uh, een, met een knipoog gedraaid hoor. Eerlijk gezegd. Big Blue River. Want, uh, want als we naar buiten kregen, uh, kijken. Uh, is er toch wel wat uh, hemelwater gevallen vandaag. En uh, daar ging de tekst dan ook over. Van, uh, van uh, nou. Het is wel leuk uh, dat hij uh, dat uh, gedraaid wordt. En toen zegt hij... maar we hebben hier wel een verticale rivier... van hemel naar beneden vandaag. Dat, euh, nou ja, dat, dat was ons allemaal niet ontgaan. Uh, was is wel leuk gevonden, eerlijk gezegd. Een rivier die dus... van boven naar beneden stroomt. Uh, je zal maar... het komende weekend een een of ander eetfestival gaan houden. Hè. De tenten staan er inmiddels al een beetje. Uh, Culinair Zandvoort, dames en heren thuis. Dat is dit weekend hier bij Zandvoort te doen. Ga jij ook nog wat knagen daar? Of, nee, uh, nee, nee, nee. nee want of, ik ben er uh, of bestel je liever dat brood op het internet? In de brand, dat het, branden, het veel zo makkelijk. Ja, ja. Goed, <laughs> ik denk, ja, ik zal even een beetje heel erg leuk en scherp zijn. Kijk, dat is, dat is het leuke als Marcus dan ook nog wat, wat, wat doet in dat opzicht. Uh, maar goed. Uh, het, is, het, is wel, uh, het is wel frappant. Dat we. Uh, ja, uh, dat we dit dus ook in, in een weekend hebben. Dat een beetje ook billig geknepen wordt. Want ja. Nou ja goed, het, uh, na, na morgen schijnt het allemaal weer wat. Uh, in rustige vaarwater te, uh, te komen. Hoewel we vanavond nog. En vannacht nog het nodige over onze. Uh, ja. Uh, toeter gaan krijgen. Uh, deze dame is ook uh, geweest. Uh, geloof ergens in april, dacht ik, uh, heeft ook het nodige achtergelaten. Maar dit dateert al van veel verder terug. Maar de opnames, die hebben we gelukkig nog. Ik heb het voor Ariane met Naked...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 Don't worry. embarrassed presumptuous eyes on me yes here I stand on top of this scaffold and I'm going down deep where I'm my dignity was I supposed to share naivety where is my heart my victory I got stuck in the cell losing my credibility oh, oh don't worry Dat... En dan moet je altijd opletten, want er komt er nog een stukje tekst achteraan van Rogier Pelgrim. Ja, dit is ook niet te geloven, maar goed. Uh, het is wel een statement in de richting van alles wat we van uh, de media voorgescholderd uh, krijgen. Je moet niet alles geloven. Dat is een beetje eigenlijk wat uh, de strekking van het verhaal is. En willen we nou altijd maar graag wat uh, Kate Perry eigenlijk uithaalt. Dat was ook een beetje, min of meer, een beetje uit de, de tekst op te maken. Daarvoor, Ariane, Ariane Alpestee met Naked. En dit is Nederlands talig werk van Anouk Slik. Soms als zo'n. say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 game night. Sprint. Het bracht de tijd op zes uh, minuten voor tien. Dat betekent dus ook dat we uh, toegekomen zijn uit onze riedel. De riedel van tot, tot volgende week. week. Want ja, uh, dat uh, is altijd een beetje de afsluiter van het uh, programma. Want volgende week is er ook weer gewoon een reguliere uitzending. En dan uh, gaan wij uh, in ieder geval ons voorbereiden op uh, de dame die... Komlaude is geslaagd voor uh, haar uh, muziek uh, voor muziekdocent. Een tien. Zij, zij, zij zeiden ook, van uh, die zou uh, wel een elf willen geven. Zo viel er nog te lezen bij, bij Koosje op de Facebookpagina. Maar we moeten toch uh, ernstig rekening gaan houden... met iemand die zeer briljant moet zijn. Dat kan haast niet anders. Maar goed, dat, dat hebben we dan ook uh, wel gemerkt uh, aan de muziek... die uh, uit de toverdoos vanavond is uh, gekomen. Um, dat uh, was dan ook uh, meteen uh, de, de vooruitkijken uh, over twee weken. 7 juli, 14 juli komt uh, Lowenek Sound System, komt ook nog. Uh, die komt uh, weer wat uh, nieuwe dingen laten horen. Dus dat uh, kan je ook alvast uh, neerzetten. En dat zal het wel nog even duren tot, geloof ik, in september. Dan hebben we weer wat. Uh, wellicht misschien dat we in augustus nog uh, iets uh, kunnen organiseren. Maar dat uh, ga je allemaal uh, in de loop der tijd uh, nog uh, allemaal horen. Uh, dit is de laatste. En de laatste dat heet... Halfway Station and the Great Beyond. Dag!